Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet echt met een lange termijn coronaplan komen, vinden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. De coronacrisis duurt inmiddels zo lang dat mensen er moedeloos van worden, zeggen ze. Je merkte of iets van gelatenheid, nou het zal wel. Hè. Tot en met iets van, ja komt dit nou nooit goed, gaat dit nooit voorbij gaan. Nou, Dat is een gevoel van moedeloosheid wat je velen merkt. Maar nogmaals, er is ook wel voor om in te grijpen. Maar wij denken dat je dat alleen maar kunt behouden door er ook echt een perspectief aan te bieden. Zodat bijvoorbeeld ondernemers toekomstbestendige plannen kunnen maken. Ook Rutte en de jongen vinden dat er een langetermijnplan moet komen en dat het nieuwe kabinet dat moet gaan bedenken. In Hongkong is brand uitgebroken in een wolkenkrabber. Volgens de politie zitten 150 mensen vast op het dak van het World Trade Center dat 38 verdiepingen heeft. De trappenhuizen staan vol rook. Over slachtoffers is nog weinig bekend. Er is een nieuw Brits record. Dan heb ik het niet over voetbal of cricket, maar over parkeerboetes. Een man uit Londen sprokkelde in twee jaar tijd meer dan 42.000 euro aan bonnen bij elkaar. 209 keer ging hij de fout in. De man heeft uiteindelijk alles moeten betalen. En om nog meer boetes te voorkomen is zijn busje in beslag genomen en gesloopt. Ook Zoetermeer krijgt een meldpunt over straatintimidatie. Daar hebben veel vrouwen in die plaats mee te maken. Ja, schatje, kom eens of hé, hey, lekker ding. Hey, meisje, lekker ding. Waar ga je heen? Wat is je naam? Hoe oud ben je? Wat heb je een leuk jurkje aan? Kan die nog korter? Dat ze bijvoorbeeld echt naar je toe komen lopen of iets. Ja, dat gaat dat Dan wordt het toch wel eng of iets. Het is lastig aan te pakken. Iemand naroepen of sissen is niet strafbaar. Ook in andere gemeentes hebben ze inmiddels zo'n meldpunt. Arnhem en Enschede proberen het toch strafbaar te maken. En in Rotterdam krijgen jongere werkers en handhavers al een tijdje training om straatintimidatie te voorkomen. Het weer veel wolken en in het zuiden en midden kan het een beetje regenen. Vandaag het wordt niet koud, 9 of 10 graden. Morgen ook grijs en zacht. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. En op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je nog 10 minuten vertraging tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Oké, okay, dit waren de Hedgehoppers met Anonymous is a, <coughs> a Good Days news. Sorry, is a ja, Good Days News. Dankjewel, Pim. Goedemorgen. Ja, nog een beetje zenuwachtig bij die eerste uitzendingen. Dat snap je <laughs> ja. wel, hè? Ja. Ah, jij bent wel al gewend, hoor. Ah. <laughs> Ga je gang. Uh, goedemorgen, luisteraars. Een uh, lang gekoesterde wens van mij komt uh, uit. Een Goedemorgen-standwoord op woensdag. Omdat ik al heel lang vond dat we zoveel nieuws hebben te brengen... dat er nog wel een Goedemorgen-standwoord...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 Dus daar zijn we dan uh, als eerste mee. Voordat uh, de top 2000 zelf, uh, begint. Maar uh, ben ik iets vergeten? Iedereen welkom geheten? Iedereen succes gewenst? Uh, nee, volgens luisteren. mij niet. Ja, volgens mij ben je goed bezig. Ja, Oké, okay, Nou, dan heb ik mijn liedeltje gedaan. En dan ga ik ervan uit dat Dolly aan de lijn hangt. En dat Nina nu het gesprek gaat voeren met Dolly. Nina, succes. Dankjewel. Zeg maar, zeg maar goedemorgen, Dolly is aan de telefoon. Oh, is Dolly ja. al aan de telefoon? Ja, dit is mijn eerste keer, dus het is een beetje nieuw. Goedemorgen, Dolly. Goedemorgen, Nina. Wat leuk dat, je ook, uh, dat jouw stem ook te horen is vanaf nu bij de radio. Ja, ik vind het ook heel leuk en ook nog een beetje spannend de eerste keer. Dat kan ik me voorstellen. Ja, het is toch wat, hè? <laughs> ja. Maar uiteindelijk is het gewoon gezellig kletsen met DCG. genen En dat is zo ontzettend leuk om te doen. Een echte aanrader. Het gaat je vast goed lukken. Nou, dankjewel. Maar kun je ons vertellen wat Zandvoort in gaat doen? Zandvoort in ja, we hebben... Kijk... Uh, dat is natuurlijk op zich een beetje lastig, want je weet nooit wat voor nieuws er gaat gebeuren. Hè? Wisten we dat maar, dan konden we daarop anticiperen. Maar in grote lijnen ik, kan ik natuurlijk wel inschatten uh, waar we ons mee bezig gaan houden deze week. Dat is voornamelijk iets waar we op gaan voortborduren uh, naar aanleiding van de vorige week. Binnenkort komen natuurlijk weer de, uh, de gemeenteverkiezingen. En Zandvoort Insight is al stiekem een beetje begonnen met uh, eens kijken wat, wat, wat het zicht is van de politieke partijen op de nabije toekomst van Zandvoort. En daar proberen we de Zandvoortse inwoners al zoveel mogelijk over te informeren. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, kunnen ze bij ons op de site kijken en eens lezen wat alle partijen te vertellen hebben en wat hun plannen zijn... Is misschien wel aardig om te weten ook, zodat je misschien een betere keuze kunt maken straks. Ja, dat is dus, zeker een goed idee. Uh, ja, toch? Ja, ja, en er gaat nog veel meer komen, want Zandvoort is, wat dat betreft, de Zandvoortse media, heel druk bezig met, met grote plannen daarvoor. Ehm. Um, eens even zien, ja, we, we gaan ook uh, hopelijk nog uh, deze week uh, aandacht besteden aan de prachtige kerstallen tentoonstelling in het Zandvoortse Museum. Dat is een uh, verschrikkelijk mooi iets. We waren er al een keer geweest, maar toen helaas liet het geluid ons in de steek. Dus we gaan het nog een keer overdoen. En dan hopen we dat ook aan de Zandvoortse uh, internetkijkers te kunnen laten zien. Um, dan wil ik ook ontzettend graag aandacht gaan besteden aan uh, een van onze toptalenten hier uit Zandvoort. En dat is uh, Inke van der Aard. Toevallig uh, mijn nichtje. Oh, nou ja, tu ja tuurlijk. <laughs> uh, ja, dus dan ho daar hoef ik jou niks over uit te leggen, maar nee. misschien de luisteraars nog wel heel even in het kort. Uh, Inke is uh, al vanaf haar jongste jaartjes bezig met badminton. En uh, wel op zo'n manier dat ze zich ontwikkeld heeft als een van de, ik mag toch wel zeggen, wereldtoptalenten. Ja, en dat, dat is... laat ze ons ook laten zien. Want binnenkort gaat ze uh, meedoen met de wereldkampioenschappen in Spanje. En ik ben daar zo ontzettend trots op dat die meid het zover geschopt heeft. Want geloof me, het uh, badmintonprofleven gaat niet over rozen. Daar moet je echt een, echt een knokker voor zijn. En dat is deze dame. Dus ik wil graag uh, wat aandacht aan haar besteden. Uh, zodat, zodat mensen weten dat ze mee gaat doen aan die wereldkampioenschappen. Ja, en dan tot slot um, heb ik uh, onlangs, uh, onlangs hebben we een uh, artikeltje geplaatst over uh, Dave Vredeking. Uh, Dave Vredeking, dat is een Zandvoortse uh, inwoner. En hij is uh, geluidstechnicus. Ja, en niet zomaar eentje. Hij, doet, hij gaat de hele wereld rond uh, voor allerlei prachtige programma's uh, waar hij aan meewerkt. Uh, binnenkort start er een serie op televisie, de 20ste september. Die gaat vier dagen lang uh, uitgezonden worden op uh, NPO 2 om vijf over tien. Van 20 tot en met 23 december. En dat programma heet De Vrouwen van Jezus van Nazareth. En dat is zo mooi bedacht, die, die, die vrouwen van Jezus van Nazareth. Dat zijn er Maria, Maria de Moeder, Helena Augusta... Uh, nou ja, bijvoorbeeld, en die geschiedenis gaan ze dan helemaal volgen. En wat de invloed daarvan is, tot op de dag van vandaag. Hè? Dus, dus niet alleen maar het zicht op, op, uh, op Jezus, maar zeker die vrouwen daarachter. Dat belooft een mooi programma te worden. En binnenkort, uh, of hij is alweer bezig met opnames... voor die prachtige serie Oasis in de Oriënt. Het, het, het, het is zoiets aan te raden om naar te kijken. En daar gaan we het binnenkort met hem over hebben. Ik hoop ook de komende week. Maar nou, dat ik is maar net aan zijn tijd. Dat is heel gevarieerd. En dat, is, dat klinkt allemaal heel leuk. Dus ik hoop dat er een hele hoop ja. mensen gaan luisteren. Nou, kijken bij ons. Kijken, ja. Ja, bij ons, ja, je kan natuurlijk ook luisteren als we een reportage maken. Maar uh, het merendeel is luisteren. Oh, en dan heb ik nog één klein dingetje. Want we gaan... Uh, we hebben al heel lang geen echt tafelprogramma meer gemaakt. Maar uh, we zijn bezig met de voorbereidingen van een leuke kerstuitzending. Nou, dat klinkt goed. Ja, toch? Ja, dat heb iedereen een beetje nodig. Een beetje warmte in deze kille tijd. Precies, precies. Want man, man, man, wat, uh, wat, wat, wat wordt ons aangedaan door dat virus, hè? Nou. Uh, we vervreemden allemaal van elkaar. We worden allemaal bij elkaar weggehouden. En uh, ja, we hopen dan toch met, met zo'n kerstprogramma... iets van warmte de huiskamers weer in te krijgen. Nou, heerlijk. Dat klinkt heel ja. positief. Lekker. <lacht> nou ja, Nina, dat was het zo'n beetje. Jolly, hoor je mij? Ik hoor jou wel. Oké, okay, ik, ik, ik heb ook nog twee vraagjes. Yeah. Uh, van, vandaag of morgen wordt onze gemeenschappelijke website... ...Zandvoort kiest uh, de lucht ingegooid. Yeah. Dat doen wij samen met jullie en met, uh, met de omroep Zandvoort Podcast... ...en de Zandvoort voor Krant. Yeah. Dus dat wordt een uh, event. Uh, iedereen kan vanaf vandaag gaan stemmen. En wat ik nog graag van je wil weten is... Uh, ...hoe kunnen mensen jullie zien? Wat moeten ze doen? Uh, ja, wat, wat moeten mensen doen? Wij zijn uh, vooral eigenlijk uh, uh, heel... Uh, oh, hoe noem je dat nou? nou? Ik bedoel eigenlijk de website. Waar moeten ze naartoe surfen? Wat zeg je? Naar welke website moeten ze gaan om jullie te zien? Ja, wij zijn vooral actief op Facebook... maar ook op Instagram en uh, Twitter. Maar op Facebook zijn wij te vinden op de site van Zandvoort Insight. Maar we hebben ook een eigen website uiteraard zandvoortinsite.nl en die wordt heel goed bijgehouden. En daar staat alles gecategoriseerd. Dus daar kun je gewoon... Uh, wat, naar je eigen interesse... Uh, kun je kiezen wat je wil zien. Uh, ja, en dan hebben we ook nog een YouTube-kanaal. Daar kun je je op abonneren. Dan blijf je helemaal op de hoogte... met van alles wat er gebeurt. Oké, okay. nou, <tie> mooi. Ja. We gaan kijken. Ja, en uh, we hopen dan inderdaad binnenkort, zoals jij al zei... ...ik wilde het nog niet zeggen, ik dacht ik wacht even tot het uh, gelanceerd wordt. Maar, maar vandaag, de, hij wordt vandaag gelanceerd. Vandaag gelanceerd, ja. nou kijk eens wat het nieuws. Zandvoort kiest hè, een, een, uh, een, een, een, een, een initiatief van de Zandvoortse media... ...die met elkaar gaan samenwerken. Hoe mooi kan je het hebben? Ja, uh, zeker. En die gezamenlijk mekaar gaan ondersteunen... In de, in, in de informatievoorziening, in de, op de weg naar de gemeentelijke verkiezingen. Ja. En alle informatie die hey. een, ieder van, uh, van welke media dan ook. Uh, uh, Dolly? Vergeet, uh, ja? Je weet hoe het werkt uh, in zo'n radioprogramma. Ik heb een hele nerveuze techneut die staat te ja. Oh, we gaan afronden. Ja, zeg maar dat ik mijn mond houd. Ja, heel goed. Hey, heel erg bedankt en we bellen je volgende week uh, weer. En Nina, uh, niets vergeten. Dag Dolly, nee. ik wens jou een ja. fijne dag. Oké, okay, ja, dat wens ik jullie allemaal. Vooral een fijne uitzending. Hoi dood, meid. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Dag. Dag. dag. <hums> nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je te doet.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 Ja, dit was uh, Boudewijn de Groot met Avond. Die staat dit jaar in de top 2000 op nummer 10. En vorig jaar op nummer 7. En hij heeft zelf op nummer 1 gestaan, Pim. Heeft hij zelf op nummer 1 gestaan, ja? ja? Oh, ja, oké. Okay. Ja. Maar als het goed is, we hebben onderlijn Ronald Cassé. Klopt dat? Goedemorgen, Gert. Ja, dat klopt. Dat klopt. Goedemorgen. Hi. Welkom in onze uh, Goedemorgen Zandvoort-editie op woensdag. Ja, nieuw, hè? De eerste uitzending, dus we gaan ja, er wat leuks leuk. van maken. Ja. Um, ik had begrepen van jou dat er um, geen wandelingen zijn de komende tijd. Nee, uh, dat begint begin januari wel weer. Daar heb ik nu even nog niet het zicht op, uh, Gert. Maar um, um, er komen in januari in ieder geval drie mooie excursies aan. Okay. Dus ik stel voor dat ik voor die tijd nog even in de uitzending terugkom... om daar wat meer van te vertellen. Zeker, want dat was de opzet ook dat je af en toe binnenkomt om... Uh te verhalen over de mooie wandelingen. Het is nu ook veel te koud om buiten te zijn trouwens, maar goed. Maar we gaan het ergens anders over hebben. Want ik heb gehoord dat uh, uh, jij werkt bij de IVN... Hein? Instituut voor Natuur Educatie. Ja, en die hebben een, een plan opgevat... wat nu nog uh, ja, op het punt staat van ontwikkelen. Maar het is al zover dat je iets over kunt vertellen... Wat, ja, wat zijn de plannen, Ronald? Ja, het gaat nu wel zeker door. Het is uh, eigenlijk ontstaan, Gert, uit een, um, een samenwerking die ik natuurlijk al lang met jullie heb. Interviews interviewtjes en uh, het een en ander vertellen. En toen hebben we ooit al, uh, net voor de coronacrisis al, hadden we het idee opgevat om uh, met ZFM uh, samen het een en ander te gaan doen uh, met natuur... Um, nou ja, daar kwam die coronacrisis natuurlijk tussen. Dus dan is dat even blijven liggen. Maar um, we gaan een, een podcast uh, maken. En daar was het oorspronkelijke idee van om dat met uh, ZFM en um, de Zandvoortse Courant te doen. Hè. Want jullie hebben de, uh, de Zandvoort-podcast. Uh, Zandvoort ja. Daar zouden wij uh, voor jullie... Uh, dat gaat ook gewoon door, hoor. Uh, zouden wij... Um, thema's voor aanleveren, echt Zandvoortse thema's die uitgezonden kunnen worden en ook via de podcast gestreamd kunnen worden. En ja, ondertussen, je krijgt dan te maken ook als je in het Zandvoortse gebied actief bent met het Nationaal Park Zuid-Kermeland en met de Amsterdamse Waterleidingduinen, dus die hebben wij netjes geïnformeerd, maar die waren zo enthousiast dat die zeiden van ja, we gaan meedoen, wij vinden dat leuk om mee te doen. Dus, het lijkt wel uh, een unieke samenwerking te worden dan, hè? Ja, dat ja. is een behoorlijke unieke samenwerking. Natuurlijk zijn er contacten tussen het Nationaal Park en de Amsterdamse Waterleiding Duinen, maar en, en dit is echt wel een, een hele bijzondere samenwerking waarbij we ook met elkaar programma's gaan maken. Ja. Dus ja, dat is, dat is gewoon vreselijk leuk. Uh, zoals uh, een van jullie ook zei, we hebben aan een soort vliegwiel gedraaid... zonder dat we dat in het begin in de gaten hadden hè, van mensen die dan heel enthousiast zijn. En voordat je het weet, zit je met de hele club bij elkaar ja, ja. in het bezoekerscentrum aan de Zeeweg. Ja. En uh, uh, komen de plannen uit de Hooghoed. Het was trouwens een schitterend bezoekerscentrum, zeg. Ja, dat is het. Dat echt is het. Helemaal... Ja hoor, het Had ik niet voor? Wat zeg je? Dat had ik niet verwacht, dat het zo mooi was met restaurant en alles top en al. Ja, ja, dat is helemaal pico-bello. Ja, dat kun wel het, zeggen. Ja. Ja. Maar wat zijn dus de plannen ja. ongeveer qua items? Wat heb je in gedachten? Wat uh, nou, hebben we te verwachten? Wat we met elkaar bedacht hebben, hè, want het zijn niet alleen mijn uh, plannen. Want, zeg, jullie zitten er ook in en twee andere uh, grote natuurorganisaties zitten daar ook in. Maar het idee is om iedere week wat op te leveren. Hè? Een podcast die ook gebruikt kan worden... om uh, geheel of deels uitgezonden te worden in, uh, in jullie programma. Um, maar dat we iedere week wat opleveren... en dat we wisselend de ene week een nieuwsrubriek doen. Hè? Dat wordt een soort journaalachtig ding uh, waarbij je... Als luisteraar ook kan horen van, nou, wat is er nou allemaal te doen en waar? Hè? Is dat in de Amsterdamse Waterwijn, Duin, het Nationaal Park of ook daarbuiten? Hè? We pakken de regio Zuid-Kennemerland. Um, uh, dat doen we dan de ene week en de andere week doen we een thema. Uh, dus dan gaan we echt op pad uh, en dan doen we een, uh, een onderwerp met. Uh, een vast team van interviewers en gasten die daar uh, op dat onderwerp uh, gespecialiseerd zijn en daar iets uh, moois over kunnen vertellen. Kun je wat voorbeelden van onderwerpen dat noemen, dat... Ronald? Sorry? Kun je wat voorbeelden van onderwerpen noemen die je wilt gaan ja, behandelen? Het want, ja, want, dus, is heel divers, uh, hè? Ja, wij hebben natuurlijk voor onze Zandvoortse onderwerp, omdat dat al wat langer loopt, hebben we al een, een, een programmaatje gemaakt en een van de onderwerpen is bijvoorbeeld het visserspad. Het visserspad wat uh, in Zandvoort begint... en, uh, en uh, zoals het nu is... Uh, bij je kraantje lek stopt... maar de, die, die Zandvoortse vissersvrouwen... die liepen natuurlijk echt vanaf het strand... naar de Grote Markt in Haarlem... en wij gaan die hele route volgen... en daar uh, het een en ander over vertellen. Ja. Zowel over de natuur als de historie. Maar de natuur ligt wel... dat is natuurlijk wel uh, de, de, de kern... waar het uh, om gaat. Ja. En wat we belangrijk vinden, Gert... is dat we echt... Uh, ook in de podcast mensen natuur kunnen laten beleven. Dus uh, niet alleen maar interviews, maar daar waar het kan ook omgevingsgeluiden laten horen... zodat je er wat makkelijker op in kan leven, dat je dat, uh, dat, je dat wat meer mee kan maken zelf ook. Ja, uiteindelijk staat die N van IVN voor natuur-educatie, hè? Dus ja, klopt. een beetje opvoeding ja. hoort er ook bij. Ja, zeker. Ja, ja. Dus uh, nou ja, en dus uh, we doen in ieder geval van die twee thema's, hè, want we doen dan twee nieuwsthema's in de week, of, uh, in de maand en twee uh, uh, thema's, hè, dus uh, uh, dat we op pad gaan. Uh, en één daarvan, dat is dan echt de, het Zandvoort thema wat we al afgesproken hadden. En het andere kan dus ook uh, ja, ergens in Velzen zijn of uh, in Spaandam. Of, uh, ja. dat, is, dat vindt dan in een grotere regio, vindt dat plaats. Maar, dan komen Zandvoort dus ook hè, in Velzen. Dus ja, die zo leuze, dat weet ik. Die komen <laughs> ook door het vanuit. Ja, zeker. Ja. Nou, ja. Ik, ben, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ben er natuurlijk op een zekere moment ook bij betrokken. Dus we gaan het allemaal beleven en we gaan jou de komende uh, uh, uh, uitzendingen van woensdag zeker vaker horen. Maar ja. mijn co-presentatrice Nina, die zwaait namen En dat betekent dat ze een vraag heeft. Hallo. Ja, ik wil graag weten of jullie ook iets voor kinderen gingen doen. Of dit ja, is educatie. Zeker. En ik denk dat bij kinderen een, een heel belangrijk deel is dat kinderen een beetje anders naar de natuur kijken. Ja. Ja hoor, dat is heel terecht dat je dat aanroert, Dit, Want we hebben ook in het maken van ons programma hebben we daar rekening mee gehouden. Wij hebben een, van het IVN een werkgroep kinderen. En daar hebben we ook met onze coördinator gesproken, Hans Smits. En die doet al in het binnenzandvoet al het een en ander met kinderen. Een van de onderwerpen waar we ook een podcast over gaan maken, dat is bijvoorbeeld het korvissen. Uh, dan ga je met een, uh, dat is ook al een hele oude techniek, die zandvoorters ook al eeuwen bezigen. Maar uh, dan gaan we met een, uh, een sleepnet uh, gaan we langs uh, de branding gaan we, gaan we vissen. Dat is en, leuk. Uh, ja, dat is hartstikke leuk. Um, nou, we doen dat twee keer per jaar met uh, even de zandvoortse scholen doen we dat. Um, we doen dat ook um, één of twee keer per jaar doen we dat vanaf het strand in Muiden doen we dat ook. En het is gewoon heel leuk. Die kinderen die helpen met slepen. En op een gegeven moment, nadat je een paar honderd meter gelopen hebt... dan haal je dat platte net haal je binnen. En daar zitten garnalen in en krabbetjes. Maar ook vissen hoor, zitten daarin. En dan hebben we bakken bij ons. En dan gaan we met iemand die daar veel verstand van heeft... die kinderen laten zien wat ze allemaal gevangen hebben. Dus dat, ja, dat zijn gewoon hele leuke dingen om te doen. Absoluut, dat is echt leuk. De vraag leuk. van Nina komt niet voor niks. Hè, want zij is eigenariste van Speeltuin Groenendaal... Dus okay. is u door de week altijd omgeven door kinderen in die leeftijdscategorie? Toch, Nina? Dat komt ja, toch? Ja, absoluut. Dus vandaar die belangstelling, juist ook voor kinderen, ja. Heel ja, goed. ja, hoor, maar dat gaan we zeker meepakken. En ja. we zijn ook altijd zijn we, uh, ontvankelijk voor uh, goede tips en adviezen. Hè? Dus. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook leuk als mensen met wie wij samenwerken. En dat zijn jullie ook. Uh, zeggen we, joh, denk daar eens aan of zou het niet leuk zijn als Daar staan we altijd voor open. Ja. Nou, Ronald, je weet, ik heb er erg veel zin in om dit gaan, uh, te gaan starten. Ik en, ook. Uh, en uh, we gaan natuurlijk vroeg vogels van de VPRO, is dat geloof ik. Gaan we de kroon steken. We gaan voor de hele gaan we een, uh, een soort vroegevolgen maken. Je, je zit wel erg hoog in, hoor. Ja, nee, maar goed, je moet, je moet de lat een beetje hoog leggen. Al. Ja. Ja. Hey, voorlopig heel erg bedankt voor dit gesprekje. Graag gedaan. We, we gaan elkaar vaker treffen. Ja, hoor, dit wordt zeker vervolgd, hè. Oké, okay. hé, hey, bedankt. Oké. Okay. Dank je wel. Hoi. En succes met de uitzending. Ja, dank je wel. Doei. I'm the Dit was nummer 9 in de top 2000 van uh, Pearl Jam met Black. En uh, we gaan nu uh, Hilly doorverbinden met, uh, met Nina. Hallo Nina. Goedemorgen Hilly. Hallo, ik hoop dat je me goed verstaat. Ik sta op het uh, badhuisplein en we zijn bezig met het verplaatsen van die expo-panelen. Dus ik moet af en toe even uh, wat uitbreken. Nee, dus ik versta je door. prima. Ik hoor ja. de wind op okay. de achtergrond, maar dat wordt echt ja. bij Zandvoort. Echt bij Zandvoort. Ik Dan lekker geluid. Mensen die hun hondje uitlaten en hardlopen enzovoort. <laughs> ja. Ja, gezellig. Hilly, ik, ik wilde jou wat vragen over de stoel. Ja, de stoel. De stoel, ja. The one and only. Yes. Ja. Kun jij ons iets vertellen over de herplaatsing van de stoel? Zijn er veel suggesties ja. binnengekomen waar mensen de stoel graag zouden willen zien? Ja, uh, er zijn best wel wat uh, reacties binnengekomen. Ik heb die allemaal bewaard. Uh, van uh, bijvoorbeeld de kop van de boulevard uh, tot in de duinen. Er werd ook gezegd van uh, uh, ritueel verbranden. Ja. Doe het bij de kerstboom verbranden. Ja. Je hebt voor en tegenstanders van de stoel. Ja. Ik heb even een interview. Dus... Maar hij moet twee tegels naar voren. Ja, ja. En dan. Uh, uh, uh, maar er was ook een hele mooie suggestie: van... zet hem op het Naakstrand. Dat maar is het ook is niet mooi. Maar van: uh, zet hem op het naakstraf. Uh, omdat je toch iets moet doen met uitgaven, bouwvergunning, verzekeren. Wie is de eigenaar? Dus er zijn best wel wat. Uh, best wel wat dingetjes... die, uh, die je allemaal moet regelen. En, en dat maakt het zo moeilijk. Ja, dat, dat is natuurlijk iets... waar de meeste mensen niet over nadenken. Hoe nee. gaat dat met vergunningen? En wat moet de gemeente daarvoor doen? Nou ja, weet je... het is natuurlijk een prachtig verhaal. Hè, dit, want daar weet je zelf alles van. Hoe is dit ontstaan? Hoe die... nou, Wie heeft dat gedaan? Nou, dat kan je net zo goed uh, vertellen... nog veel beter als ik. Maar uh, uiteindelijk is, is die er zomaar gekomen. En die was de eigenaar. Nou, dat, dat schijnt Leo Heino geweest te zijn. Maar ja. je wilde hem niet meer hebben. En die heeft hem toen overgedragen aan de standpavionhouders. Dat was jij? Ja. Met je man? Ja. Dus ja, uh, toen zijn jullie weggegaan uit de strandpavillon. En nu zegt die mevrouw van het Strandpavillon: ik hoef hem niet. <laughs> en dan denk je van ja, en hoe gaan we dat oplossen... En dat, dat, dat zijn weer allemaal die praktische dingen van... het is een hele mooie actie geweest en daarna moet je kan gaan oplossen. Maar ik vind het Naakstrand ook een prima locatie... want de stoel heeft de altijd op het strand gestaan. Dat was Leo's dat bedoeling. Dat zou de meest ideale situatie zijn. En als er een strandpachter is die hem heel graag wil hebben... en, uh, en daar zorg voor wil dragen... Nou, dan, ja. is dat, dan is dat prachtig dat hij op het strand kan blijven. Maar die strandwachter die moet ook een beetje geholpen worden. Want die zegt, nou zet hem maar bij ons, hè. Zeker in dat stuk tussen het textielstrand en het naakstrand. En uh, dan moet je. Procedure laten we, Is hij dan de eigenaar? Ja, wie wil de eigenaar daarvan zijn? Dus we zijn er wel mee bezig, maar we zijn nog niet rond. Ja, en, en uh, zitten jullie nog op suggesties van luisteraars te wachten... waar ze hem graag zouden willen zien? Nou, misschien luisteraars die zeggen... ik wil wel helpen in de hele procedure. Want nou, dat, dat zou ooit... fijn zijn, dat zou leuk zijn... Als, als er iemand luistert en die zegt... ik heb tijd over en ik wil graag meewerken eraan. Dan mogen ze zich en, met en jou in verbi echt, verbinding dan, dan, stellen? Ja, ja, dan ga je echt de procedures van uh, uh, nou ja, gewoon alle randvoorwaarden uitzoeken. En, en een beetje helpen. Dat zou wel fijn zijn. Want er is ooit een soort project geweest en dat heet van idee naar resultaat. Want het is heel makkelijk om ideeën aan te leveren. Maar daarna moet je ze ook gaan uitvoeren. Ja, en ja. dat is een heel ander ding. En, en er zijn misschien al honderd ideeën, maar van de honderd, welke ga je doen? Ja, dat, dat is zeker zo. Maar ja, ik denk dat jullie als gemeente die het eigendom hebben overgenomen, dat de eigenaar toch uiteindelijk kan beslissen. Je kan alle suggesties meenemen. Maar wat is praktisch? Wat kan er met vergunningen? En dat jullie daar toch wel een weloverwogen beslissing van nemen, overnemen. Uh, ja, maar nou zeg je de gemeente eigenaar, maar dat is de gemeente. Oh, ik dacht dat jullie de eigenaar nu waren. Nee, dat is nooit uh, officieel gemaakt. Dus hij is eigenlijk van uh, nog steeds uh, degene die uh, dit gefinancierd heeft. Zolang er geen overdracht is geweest. Ja. ja. En, en dat is nou weer zoiets van, we moeten eraan beginnen. We moeten een, een, een kop en een staart hebben, dit verhaal. En daar hebben we het. Nou, luisteraars. Ik heel graag. Heli? Ja. De eigenaar van die stoel was toch de stichting Strandkorrels? Uh, nou, ik, ik hoorde Leo Heino. Nee, Leo Heino was lid van de stichting Strandkorrels. En die hebben ja. toen die stoel gefinancierd. En Leo was op het idee gekomen. Ik denk dat de stichting. Formeel als eigenaar kan worden gezien. En die bestaat nog Stichting steeds? Stichting Strandkorrels, ja. Oké. Okay. Ja. Nou. nou. Dat, is, dat is dan weer een goede. Suggestie. Ja. De Stichting Strandkorrels hier niet bij. Ja, die is er nog ja. steeds. Oproep, nog een oproep. Ja, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> nou, Stichting, nou strandkorrels we, we, jij, Stichting Strandkorrels, kom weer in actie. Wat zeg jij? Stichting Strandkorrels, kom weer in actie. Ja, maar je mag het ze ook niet opleggen. Nee, ik nee, nee. We is natuurlijk ook allemaal hartstikke druk. Ze zijn ook vrijwilligers. Ja. ja. Daar komt weer een paneel aan, uh, Nina. Oké, okay, dan gaan wij afronden. Dankjewel. En als okay. er nieuws is over de stoel... of je, ja. er is wat... wil je dan nog een keer in de uitzending komen? Ja, natuurlijk. Om ons Zeker op de hoogte weten. te houden? Ik, ik weet je te vinden, Nina. En veel succes met het programma. Dankjewel. Ik wens je een fijne okay. dag, Hilly. Is goed. Oké, okay, dankjewel hè. Dag! In dit programma besteden we ook veel aandacht... aan onze eigen programma's. Omdat het ook van belang is om... Uh, onder onze luisteraars te zeggen... wat wij allemaal doen. En een van de programma's die wij uh, op woensdagavond... dat is vanavond dus... uitzenden. En uh, die wordt met liefde gemaakt door Pim Groop. Onze techneut. Dank alles u. kunnen, alles weten over <laughs> de muziek. Je bent al even bezig, Pim. Uh, wat was de gedachte... achter de krochten? Ja... Uh... Ik heb wat vrienden en dan praten we veel over muziek. En op een gegeven moment hebben we geconstateerd... er zijn toch wel een hoop uh, hele goede muzikanten... die de rest van Nederland niet kent. En toen hebben we gedacht, nou, uh, laten we eens gaan onderzoeken... Uh, hoe dat allemaal in elkaar zit. Hoe, hoe zit de Nederlandse muziekzien in elkaar? En uh, dan noemen wij op zoek naar de wortels van de nederrock. Uh, dat zijn de ze, krochten? Dat zijn de krochten, ja. ja. Dus er zijn bijvoorbeeld, uh, ja, wie is er begonnen? Zijn dat de Tielman Brothers... Of komt van het dak af of zo. Ja, Peters Rockers, hè? Ja, of de Tielman Brothers. Dus daar is nog een discussie over. En het is leuk om dat uh, uit te werken. En wat voor invloed hebben ze allemaal gehad. Ja. He, dus vandaar dat ze op zoek zijn gegaan... En bij, op, uh, bij, bepaalde, uh, bij een hele hoop bekende muzikanten... Zoals Frank Kraaienveld en Hans van der Burg, Velafsky. Hans Kraaienveld was van de Bintanks? Bintanks, ja. ja. Ja, dat weet ik toevallig omdat ik die uitzending gehoord heb. Ah, oké. Okay. En Hans van der Burg van Grupo Sportivo Grupo natuurlijk. Sportivo, ja. En aan hen vragen we dan, ja, wat zijn jouw uh, invloeden geweest? Huh? Waardoor ben jij uh, met de muziek begonnen? Uh, welke kant ga je op en zo? En hoe zit de Nederlandse scene in elkaar? En dat ja. is heel interessant om te doen. Ja, zeker. En het werd uh, steeds wilder, want we, uh, op een gegeven moment hebben we ook nog... Uh, wij zijn van een bepaalde leeftijd natuurlijk, hè, die begonnen zijn. Hè? Nou, een bepaalde leeftijd. Hoezo? Ja, een Hoezo? bepaalde generatie. Dus we hebben er iemand bij gevraagd die wat jonger is. We zijn net 60. Nou, ik niet net, maar. <laughs> <laughs> ik ben nog jonger. Ja, oké. Okay. <laughs> en die behandelt meer de jaren 80. En wij doen het jaren 60 en 70. Ja. Dus op die manier kwamen we ook bij uh, ja, uh, de Hallo Vendraai en zo. De? Denk. Hallo, Fenraai, ja ja, ja, ja. Die zegt je ook natuurlijk niks, hè? Ja, zeker wel. Ja, toch wel? Hallo, ja. Komt het Fenraai? <laughs> nee, sorry. Oh, uit Den Haag. Okay. <laughs> nee, ik zeg niks. En Def P, uh, de Osdorp Posse. Ja, okay. ja? ja. Dat is natuurlijk ook leuke muziek. Vele ja. aske en zo. En uh, Joost Zwart hebben we ook geïnterviewd. Dus uh, hartstikke leuk. Ja. En uh, vanavond gaan we het hebben over... Uh... Maar ik wil even, even terug. Ja. Wat heb je tot nog toe allemaal geproduceerd? Want alles is nog te beluisteren op... Uh... Nou, we zijn hard bezig om dat ook op de ja, uh, ZFM-website uh, te zetten. Ja. Als je kijkt naar uh, uitzendingen gemist of zo. En dan bij interviews er staan er op dit moment staan er al vijf. Maar je hebt ook hele mooie uh, muziekuitzendingen gehad. Ik herinner me bijvoorbeeld The Kings. ik noem wat. Ja, ja. maar wat. Ja. Maar wat voor uitzendingen heb je allemaal gedaan tot nog toe? Ja, je bent weer te snel. Ik was nog met het verhaal bezig. Dus uh, <lacht> Je moet wel een script volgen, hè? Ik heb jouw script niet. <lacht> Ja, het was even stil. Uh, je hebt helemaal gelijk. Sorry, mijn fout natuurlijk. Ja. Mea culpa. <laughs> uh, ik doe daarnaast de krochten. hebben we ook nog een ander programma op de woensdagavond. En dat is Fan FM. Oh, die twee haal ik door elkaar. Sorry. Ja, nee. Ja. Uh, en dat Fan FM is een, uh, een muziekprogramma. waarin een echte fan. twee uur lang de tijd krijgt. om zijn of haar groep. of uh, artiest te draaien. en uh, toe te lichten. En jij was een van de eerste met de Kings. Hè? Ja. Roy is met uh, Bonnie M. nog bezig geweest. Ja. We hebben Frank Sappen behandeld. Je zoon heeft uh, Metallica behandeld en zo. We hebben Bob Dylan behandeld, Leonard Cohen. En dat is ook leuk. Is een echt en die fan. Beatles heb ik van de week nog geluisterd. Ja, ook ja. Ja, ja heel ja. leuk. En dat is best leuk, want uh, je vraagt een echte fan die heel enthousiast is en een hele leuke verhaal heeft. om gewoon zijn mooie muziek te draaien. Zijn beste muziek, volgens hem dan. Ja. En uh, een beetje toe te lichten. Ja. En dat is natuurlijk altijd leuk. Ja. Maar dat is Fan FM? Dat is Fan FM, ja. ja. De Krochte is. De Krochte. Wanneer, wanneer wordt dat uitgezonden? Uh, nou, het is een beetje afhankelijk van de, wat voor interviews we hebben. Uh, en dat we, we proberen we een beetje af te wisselen. Maar vanavond is het dus weer de Krochte. Ja. Volgende week is Fan FM, want dan hebben we een kerstuitzending. Ja. Maar vanavond is weer de Krochte. En wat is vanavond dan? Vanavond gaan we naar Tom Amerika. Maar Nina heeft ook een vraag. Dus uh, even opletten. Ja. En, Ik zag te zwaaien hoor. Maar en ja. voor, de, voor, de, voor de fan, voor, voor de, hebben jullie daar nog mensen voor nodig? Iemand die heel veel van een groep weet, Graag, ja. ontzettend Als je, fan is. Ja. Dus luister je, zit je aan de radio nu en ben je fan van een groep? Kan je er leuk over vertellen? Neem dan contact met ons op. En wie weet, word jij de volgende gast wel? Heb jij zelf geen uh, favoriet? Ik heb meerdere favorieten. Nou, beeld je aan bij Pim. De eerste uh, ja. hebben we. Welke zou je willen horen? Of welke wil, zou je willen doen? Ik ben gek van de Doors. Ik oh, ben nou. Van... nou. Wij ook. <laughs> ja. Dus dat lijkt een hele mooie keuze, toch? Ja, ik vind Aalmeuk leuk. <laughs> ja. <laughs> nou, begin januari hebben we weer een uh, uitzending gevuld. <laughs> Oké. Okay. Dus vanavond gaan we weer luisteren naar... Uh... Tom America. Uh, even luisteren. Ja.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 Ben je benieuwd naar wat Tom Amerika beweegt? Hoe hij tot zijn intrigerende, niet-alledaagse muziek komt? Luister dan aanstaande woensdagavond naar De Krochten. Kijk ja, vanavond. Vanavond, ja. Ja, nee, oké, okay, woensdag. dat is vanavond. Ja. Dat is vanavond, ja. ja, aanstaande. Je hebt helemaal gelijk, ja. ja. Nee, ja, nee, ja, voor, ja. het potje is natuurlijk eerder opgenomen. Ja, klopt, ja. Hé, hey, maar leuk... Mooi programma. Ik ja, hoop dat nou, ik een heel zeg, moment nee nee nee, ik van. ben nog niet klaar. Hè? We hebben nog tijd, dus uh, ik zal ook een stukje interview laten horen. Dan krijgen ja? mensen een idee van uh, hoe we dat aanpakken. Ja, dus Wie hier hebben we, we uh, Tom Amerika die we ja. vandaag ook gaan draaien. Ja? Oké, okay. komt een stukje uh, interview. Maar kunnen we jou typeren als een klankdichter? Nee, nee, okay. nee, nee, want klank is klank en ik, uh, ik ben echt bezig met spraak en taal.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 Die, uh, en, en ik heb dus ook veel grillige vormen daardoor. Dus, okay. dus, uh, mijn, mijn muziek is ook uh, ongeschikt om uh, als achtergrondmuziek uh, te beluisteren. Ja, Daar zit er te grillig voor. Okay. Ja. Ja. Ik zal ook een stukje muziek van hem laten horen. Ja? Dat is misschien wel leuk. Ook die boterham van kaas, maar dan uh, wat uitgebreider. Ja? Ja. Dus, en uh, die boterham van kaas is ook wel een leuk verhaal. Want uh, op een gegeven moment is Henk uh, Hofstede van de Nits... die is een project begonnen om aan de hand van schilderijen uh, muziek te maken... En dit nummer is dan gemaakt aan de hand van een uh, schilderij van Picasso. Ik weet niet, even kijken hoe dat was. Uh, Miel nommer... de Eender Maternité lagen, ik... van Pablo Picasso. Ja. zegt mij niks eigenlijk, maar het, uh, het nummer is hartstikke mooi. Hier komt het. Man, weet jij nog wanneer ik voor de eerst een boterham met kaas gegeten heb?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 Ja, dat is ook weer waar. Klinkt in ja. ieder geval leuk. Dus uh, ja. ik zou zeggen iedereen die nu luistert moet ook zeker vanavond luisteren. En volgende week dan uh, praten we weer over het programma van volgende week. Ja. En zo ja. iedere week even een korte impressie van wat jij doet. Klopt. Op Gaan de proberen, woensdagavond. Ja. Van acht tot tien uur s avonds. Van 8 tot 10 uur s avonds. De Krochten of VenFM. En FanFM. je kunt voor beide aanmelden. En we ja. hebben in ieder geval de doors hebben we gewegeld. Ja. Dus dat is al klaar. Maja heeft misschien ook nog wat. Ik ben al geweest. Dus zijn er luisteraars die een favoriete muziekgroep... uitgebreid in de aandacht willen brengen? Bel of mail ons. Ja. En als Nina nog een vraag? Nou, ik had geen vraag. Maar er is tijdens de corona... is er op Facebook... Uh, een, een, waren er initiatieven... en uh, daar kon iedereen... zijn favoriete nummer... Uh, opgeven en... En daar blijkt dat Zandvoort de muziek en, en uh, alles heel erg leeft. Daar deden zo ontzettend veel mensen aan mee. Dus deed je fanatiek mee. Oké. Okay. En, en kan je vertellen waarom je, waarom je gek bent op zo'n nummer en zo? Meld je dan aan, want ik weet dat dit heel erg leeft. Ja. Nou, Goed dat idee. is een mooie ja. oproep. Ja. En dan hebben we nu nog het tot tot laatste nieuws. nummer, geloof ik, want ja. het nieuws komt er bijna aan. Let's have Lynn, tot het een nieuws. Een stukje heel klein stukje, maar dat geeft niet. Nee. Genieten, daar komt hij. Oké. Okay.